Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. In Breda kleurt de grote markt geel-zwart. Daar staat de huldiging van NAC op het punt van beginnen. De Brabantse voetbalclub promoveerde gisteren naar de eredivisie... en dus is het groot feest. Hey, hey, hey, hey, NAC. Ik, ik spring voor NAC, jij springt voor NAC. Wij springen allemaal van NAC. Alle ja, de spelers staan straks op het bordes van het stadhuis en krijgen een felicitatie van de burgemeester. Volgens Omroep Brabant is het inmiddels zo druk op de grote markt dat hij is afgesloten. In Vlaardingen zijn de ruiten ingegooid van het huis van de pleegouders van het zwaargewonde meisje van Tien. Zij werd een dikke week geleden in een hele slechte toestand binnengebracht in het ziekenhuis. De gebeurtenis maakt veel los in Vlaardingen en het huis wordt sindsdien beveiligd met camera's. De pleegouders worden verdacht van poging tot doodslag en vrijheidsberoving. Rijkswaterstaat verwacht dat het water in de Nederlandse rivieren de komende tijd gaat stijgen. Dit omdat er veel regen in Zuid-Duitsland is gevallen. Daar is nog steeds een boel overlast. Vannacht is er opnieuw een dam doorgebroken en is een tweede persoon om het leven gekomen. Volgens correspondent Gim Baldoek gaan reddingsacties moeizaam. Hier wordt voortdurend geprobeerd om mensen te evacueren. Dat gebeurt met grote trekkers voornamelijk. Een probleem daarbij is weer dat uh, zij geleidelijk zonder brandstof komen te zitten... Want veel brandstoftanks staan op plekken die zijn ondergelopen. En bijzonder nieuws uit Venlo. Daar kwam dit weekend een hele straat zonder stroom te zitten door naaktslakken. Hun slijm veroorzaakte kortsluiting, waardoor de stroom uitviel. Na een paar uur was de boel weer gefixt. Het is trouwens niet de eerste keer dat naaktslakken voor problemen zorgen. In Japan kropen ze een paar jaar geleden in een elektriciteitskast van de spoorwegen. Tientallen treinen vielen toen uit. En in Duitsland zorgden ze voor verkeerschaos toen ze in een stoplicht waren gekropen. Dan nog het weer. De rest van de dag is grijs, maar wel droog bij een graad of 17. Morgen een wisselvalliger dagje. Dan gaan we de zon wel wat vaker zien en het wordt een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan een paar korte files met vertraging bij Purmerend op de A7 van Zaanstad naar Horen door de werkzaamheden daar. Je bent bijna 10 minuten langer onderweg. Op de N247 rijdt het langzaam van Amsterdam naar Horen bij Broek in Waterland. Ook daar is de vertraging bijna 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM.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 Welkom bij weer een uur het op zaterdag. Weer een uur. Hoe, hoe warm was het nou uh, verleden jaar hier... Uh... Bij het buurtfeest heb je nou heel heet, hè? Ja, het was, uh, het was echt zweten. Uh, een brandende zon. Brandende en, zon. En dat uh, had ik eigenlijk zie gezien. En ik weet hoe moeten draaien. Ik mocht één biertje voor mezelf drinken. En uh, ik kreeg van Roy natuurlijk ook één muntje. <lacht> en, uh, en het was, smaakte zo vreselijk goed. En toen nog eentje genomen? Nee. Oh, nee. nee Wordt nu eerder glue, wine, denk ik. Ja, en uh, ja, is het... Eh. Uh, <lacht> We gaan een uur, nog één ja, uur radio maken hier bij Pluspunt. En tegenover ons zit Mirko Gerrits, student bedrijfskunde en mediamarktmaker, maar ook fractievoorzitter van... Thomas, ja de politieke, de, zo, politieke partij, politieke partij Z. Ja, ja, ja, ja, één. ja, ja, ja, ja. Waar staat dat Z voor? Z E voor? Dat staat voor zand, voor het echt één. Maar dan als in eensgezindheid. Ja. ja dat is natuurlijk ook eigenlijk wat het buurtfeest een beetje doet. <laughs> om, uh, om daar maar gelijk heen te gaan. Ja. Was, was het heel erg lastig om deze naam zo te verzinnen? Want het is natuurlijk wel heel... Uh, ik vind het wel knap verzonnen. Nou, ik zou heel eerlijk zeggen... een, een heel groot deel van C is, is toch wel een beetje vanuit mijn hand gekomen. Ja. Maar de naam komt nog van de uh, toenmalige nummer 2 op de lijst. En ja, dat was gewoon perfect. Dat sloot... Perfect aan. Dus. En hey, wie was dat? Dat, dat was Ari Griffioen. Oh. Wel, wel een gevlogen tijd, maar dat, ja, dankbaar voor de naam. Dat is een mooie Zeker, naam. Zeker ja, een ja. hele mooie naam. Ja. Doet me een beetje aan ons uh, CFM-deken trouwens. Hè? Ja. Ook uh, met betrekking op de, met de C de zee. en dan set ja. van ja. Zandvoort. Ach. Zeg, Bego, is het een beetje te combineren? Student, bedrijfskunde of, uh, en mediamaker? Of ben je dat, uh, is dat al nou, een gepasseerde station voor je? Ik, ik, ik moet de, naam misschien, uh, de, de website volgens mij een beetje aanpassen. Ondertussen doe ik geen bedrijfskunde meer. Ik okay. is eigenlijk zo goed met mijn, uh, met mijn onderneming. Want ik doe hiernaast marketing multimedia. Ik ben ook vandaag op het, uh, op het feest eigenlijk als vrijwilliger aan het filmen. Oké, okay, zeg maar, leuk. Uh, om een soort terugblikfilmpje te maken van het geheel. Ja. En op die manier probeer ik ook te helpen met het buurtfeest En het boekje wat we hier zien is ontworpen door mij. Dus ja. dat soort dingen doe ik ook allemaal. En dat loopt eigenlijk... Eigenlijk zo goed dat ik zoiets had van ja, ik kan het afmaken of ik kan nu gewoon verdienen en ja weet je, ik, ik leer ook ongelooflijk veel met wat ik doe in de praktijk met mijn werk en ja. de politiek. Dus het is al druk genoeg. Dus maar is het te combineren dan je werk uh, in de politiek? Uh, het, het is soms lastig, maar dat ligt ook helemaal aan of je dan heel veel opdrachten hebt ineens of niet. Weet je, ja. Soms dan is het gekkenhuis een paar weken. of En soms en dan is, het, ja, is het even stilstaan, maar ja. dat vind ik ook heel leuk aan het ja. werk. Ja, heel leuk, dan dan leuk. kan je even je benen strekken in een uh, <laughs> van de strandtenten. Hier ja, bij wijze van. Dat vind ik ook wel leuk. Ja. Jullie hebben dit uh, buurtfeest gesponsord. Ja, klopt. Waarom? Nou ja, ik, ik, uh, ik, ik ken Roy ook wel een beetje. En op een gegeven moment, uh, vorig jaar, uh, toen hij dat uh, de, eigenlijk het buurtfeest op oprichtte, toen hij dat idee had, kwam hij naar me toe van, joh Mirko, uh, ja, zou je dan willen helpen als vrijwilliger, zeg maar. Nou, dat vond ik zo, zo hartstikke leuk. En toen had ik zoiets van, nou ja, maar... Dat vind ik ook wel wat doneren. Ja, ho Hoe duur is het dan om hoofdsponsor te zijn? Weet je? Want ja. ik vind het tof. Er is zo ontzettend weinig in Nieuw-Noord. dus je kijkt naar festiviteiten, evenementen, andere dingen. En als iemand dan zegt, joh ik wil die handschoen oppakken. Ik wil wat oprichten wat voor iedereen is. Ongeacht of het ging slagen of niet. Dat wisten we toen natuurlijk helemaal niet. Nee. Ja, tuurlijk ondersteun je dat. en, ja. en, en vind, ik, ik vind dat heel leuk. En wat ik zeg, het redt dit eigenlijk ook aan de naam. C gaat over eensgezindheid. Ja, ja. Dat kunnen we... Proberen te doen door de raad, door goede voorstellen, door te zorgen dat die meneer verbeterd beter wordt. Ja. Ja, ik kan ook op deze manier met een donatie een klein stukje bijdragen en zorgen dat er wat gemeenschap ontstaat hier. Ja. Ik hoop dat dat dan gebeurt. Ja. Maar, maar zie je dat dan ook terug? Ja, dat vond ik wel. Zie je die eensgezindheid terug op straat vandaag? Nou ja, vandaag zeker. En ik heb ook wel begrepen, zelfs vorig buurtfeest, dat mensen dan elkaar ontmoeten, die dan echt één flat naast elkaar wonen, of zelfs in hetzelfde flat wonen. En dat soort dingen. Oh, maar ik heb jou nog nooit gezien. En ja. Dat er echt een soort van klein contact uit is ontstaan. Weet je. En dat soort kleine dingen. Daar natuurlijk in het groot zoveel bij aan hoe mensen zich voelen in hun buurt, in, een, in hun leefomgeving en zo. En dat ontbrak hier gewoon. En het ja. is zo leuk dat het er dan wel is nu. Ja. En dan willen ze 23 miljoen in deze wijk pompen. Dat is uh, um, toch? Ja, ja ze ja, zijn bezig met, uh, met de herontwikkeling. Groen uh, ja. plan. Ja. Hoe, ja. hoe kijken jullie daar tegenaan dan? Ja, ik vind het zelf ontzettend tof. Ik vind het tof dat ze de faciliteiten willen verbeteren. Ik hoop alleen echt dat er uh, aandacht komt over voor de speelplaatjes. Maar geredeneerd vanuit de kinderen. Dus betrek die, neem die mee. Laat die gaan over wat er met die speelplaatjes gebeurt. En ik geloof er heilig in. En dat geldt ook voor andere delen van Zandvoort. Zoals de boulevard. Dat we echt moeten gaan kijken met elkaar naar. Wat willen we nou dat Zandvoort wordt? Dus niet wat is het. Dus uh, jij mist een totaalplaatje nog? Een beetje. Want wat je toch ziet. Kijk, er zijn... En ik uh, krijg ik misschien heel diep gelijk hoor. Maar... Er zijn ontzettend veel voorbeelden in Nederland, in het buitenland... van wijken die ook heel veel sociale huur waren, zeg maar een beetje wat je hier ook ziet en dergelijke... die ze echt hebben opgepimpt, ook echt qua woningbouw betaalbaar. Waardoor het er echt uitziet als iets wat... Nou ja, wat honderd wat jaar teruggebouwd had kunnen zijn, bij wijze van spreken. Mm -hmm. En dat doet zo ontzettend veel met het geluk in zo'n buurt... omdat mensen dan trots zijn op hun woning... omdat mensen liever er naartoe komen en zo. En ik geloof, en wij bij Zee geloven ook echt... dat nou, groen is één... Maar twee, ga die gebouwen op een gegeven moment ook aanpakken. Weet je, dat alles wat er teruggebouwd wordt, gerenoveerd wordt. dat daarvoor iets in plaats komt. wat ervoor zorgt dat er weer wat, wat jeu, wat grandeur is, zeg maar. Juist hier in Noord. Ja. Want het is niet ja, precies, zo dat omdat Juist hier in Noord. Het, wat, wat, een, wat, wat, ja. Uh, het is toch mensen met wat laag inkomen wonen hier vaak, hè? Uh, maar het is niet zo dat omdat dat deze wijk is, dat het er daar maar vervallen uit moet zien en whatever. Dat hoeft ook niet. Dat... Nou ja, is inderdaad, als je. Nou ja, we gaan toch een klein stukje de politiek ruimen. Klein op, stukje. Ik hou het licht. <laughs> Afgelopen woensdag in de raad natuurlijk, is ja. er nogal het een en ander besproken over, over. Nou ja, andere kant van Zandvoort, maar de camping Zandvoorde. Ja, klopt ja. Volgens mij is. Nou ja, we hadden het er net al een beetje over. Ja, daar zijn we ook mee bezig. En dat relateert er ook een beetje aan. Maar misschien op een andere manier. waar willen we naartoe met elkaar als standvoort. Ik zou zeggen, je wil een soort totaalpakketje. Dat staat eigenlijk ook in het document. Stand voor 65 dagen rond de toeristische visie. En er staat eigenlijk in... We willen een gemêleerd toeristisch publiek aantrekken. Dus rijker, armer, noem maar op. En het is zo zonde. Vinden wij vanuit zee. Dat dan eigenlijk een Soort betaalbare kampeerplek, een van de weinige plek plekken in Nederland, hè, campings dat die, die straks verloren gaat. Dat vind ik zo, zo jammer en, en dat heeft alleen kunnen gebeuren omdat voorgaande raden niet met elkaar besloten hadden. Maar wacht even, wat willen we nou? Wat is nou die vastzondheidsbestemming? Want dat is het punt. Juridisch mogen er een aantal dingen, ook een aantal dingen waarvan we dus waar twijfels bij hebben. Ja, Daarom ja, hebben we de motie ja. ingediend, ja. maar uh, willen wij het wel? Is het zeg maar. Los van dat het juridisch misschien mag, vinden we eigenlijk wel dat het maatschappelijk gezien mag. Dat dus is ja, ja, een beetje precies. een gekke vraag. Ja, ja. En dat is natuurlijk uiteindelijk ja, wat pijn wat doet voor ons. Maar en, ik begrijp dat ze niet in die vorige raden zat. Nee, nee, nee we zijn een nieuwe partij. We zijn net toegevoegd. Hoog... Nee, het is niks ten nadele van andere politie. Want wij, ja. even, even, dat vind ik ook wel een belangrijk. Nuance. Wij gaan nu ook dingen doen waarop terugkomen of, ja, of foutjes dat maken. Dat zou zomaar kunnen. En ik, vind, en, en, en, en ik vind ook dat moet je gewoon kunnen erkennen. Eh, dat, dat is juist ook een stukje bestuurscultuur. Oké, okay, erkennen het landschap verandert. Kunnen erkennen, oké, okay, dat, dat hebben we misschien toen zo gedaan met een bepaald idee in ons achterhoofd. Nou, en, en daar willen wij nu weer, eh, daar, daar willen wij gewoon open over zijn. En ja. dat willen we ook in de toekomst kunnen veranderen. Ja. Even terug naar het buurtfeest ja. hier in uh, Nieuw-Noord. <laughs> uh, is er iets wat jou heeft aangesproken of ontroerd heeft? Poeh, ja, ik, ik denk toch waar ik net eigenlijk een beetje op... op wat ik net eigenlijk een beetje zei... Dat mensen die dus gewoon vlak bij elkaar wonen... Zelfde flat... Dat die elkaar hier dan ontmoeten, zeg maar. Ja, is maar dat... elkaar niet kenden. Ja, die elkaar niet kenden. Ja. En die dan ook gewoon echt... Waarvan je dan terug hoort... Oh, maar die hebben gewoon... Leuk contact gehad de rest van het jaar. Die zijn een ja. keer samen de hond uit gaan laten... Of uh, een keer ergens een koffietje gaan drinken, zeg maar. Weet je, gewoon dat soort... simpele kleine dingen. Zelfs een paar mensen zeiden... Nou, ik kende helemaal niemand... In Noord, ik woon hier gewoon een beetje, en, nou, een paar mensen in Zandvoort, maar dat was het, die zeggen, nou nu heb ik in ieder geval weer wat contacten en wat kennis van de buurt. Wat je ook wel ziet is dat uh, zeker de maatschappelijke instanties die hier staan ook, dat, dat kan me ook wel ontroeren. Die, die pikken soms ook even iets op, iemand, ja. weet je want natuurlijk, Ik kan niet alles vertellen wat mij nou vertelt, ook, maar die, die, die, het heeft zeker effect dat die hier staan, zeg maar. Ja. Weet je, en dat zijn de dingen waarvan ik denk, voor zoiets is het heel mooi dat het buurtfeest er is trots op Zandvoort. Ja, zeker. En ook op Nieuw-Noord. Ja, juist op Nieuw-Noord. -Nieuw juist ja, Nieuw-Noord. Ja, ja. Dankjewel voor je komst. Dankjewel, dank jullie wel. Dankjewel. dankjewel. Okay. En zo gaan wij de Pitsen Report doen met Rindelhorsen. Maar eerst deze man die optreedt, Roy Donders. Ja, is hij er al? Is hij er al? Is hij er al? al? Uh, uh, Rendel los en even ja, een ja, fiel ja, het Rendo, Rendo is het. We hebben het over Roy Donders. Nou, is hij er oh, al? Ik zie net. Oh, ik nee, heb net de, het Maidane treedt oh, op. Oh, Maidane. Dus nou, nou, We, we zitten nog op Roy te wachten. Maar dit was Margarita van Roy Donders die straks gaat optreden hier, Rendel. Goedemiddag. Goedemiddag, Roy Donders. Roy Donders, ja, die komt optreden. Die zat toch allemaal al met kledingswinkels die vier zijn gegaan, of niet? Ja, dat heeft, een, hey, dat heeft hij ook nog een tijd gedaan. Uh, dat klopt. Oh, okay, maar nu okay, is hij okay. uh, lekker, lekker aan het zingen. En uh, vanmiddag komt hij hier uh, ook uh, optreden. Want we zitten bij het buurtfeest. Maar ook uh, bij het buurtfeest gaan we jou gewoon bellen als uh, pitreporter. reporter Ja. Zit jij in het buurtfeest? Gezellig. Ja, zeker. Hey, nou, helemaal top. Nou ja, waar, waar, waar is dat? Ik heb wel zin in een biertje. In <laughs> Zandvoort, hè? In Zandvoort. Zandvoort Nieuw-Noord. Oké, nou, Nieuw ik mo ja. okay, nou dan, dan moet u maar die kant op rijden. Gaat helemaal goed komen. Waar, waar vroeger tunnel Oost was. Oké, oké, oké, oké. Uitzicht nou, op circuit, het. hè, bijna. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dat, uh, hoe is het, Rendel? Ja, goed. Ja, goed. Zo. Ben je ja, een beetje uh, over de eerste schrik heen van, het, uh, van de beslissing, uh, die uh, na nou, 30 jaar auto passion dat, die, dat je dicht gaat? Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik val nog wel mee hoor. Ik heb wel zoiets van, nou, ik, ik, ik ga daar een hele leuke tijd tegemoet denk ik, of ja. helemaal niet. Maar ja, de klanten zijn heel erg boos, dus dat is een beetje minder. Ik was er niet zeggen, zo. Ja, ja, ze zijn echt heel erg boos en ze zeggen, Rende, hoe kan jij nou stoppen? Want, wat moeten we nou zonder jou en zonder al die ja. Is, ja maar dat komt wel goed. En ik heb een heel jonge generatie hier staan. En die schijnen op Instagram en TikTok. En ik ga je vertellen, die hebben meer meiden daar als uh, volgers als ik uh, op mijn hele Autopension BVWijk uh, uh, pagina heb. Ja, ja, ja. En die willen heel graag modellen op TikTok en, en Instagram en lang uh, hoep en hoe het allemaal mag eten uh, gaan plaatsen. Dus ja, uh, helemaal goed. En uh, die jongens gaan er helemaal voor. Dus ja, die modelauto's die gaan helemaal nooit weg. Nee. Echt helemaal nooit. Oh, okay. Nee, ten, ten nee ik ook niet hoor. Ik uh, ook niet. Nee, maar jij, <laughs> jij gaat gewoon met je eigen business ITCC verder. He, ik de ga Joktangers. straks met die jongens, ja. Ik ga straks met de Young Time and Challenge natuurlijk uh, volgend jaar nog veel verder. Uh, we gaan een hele mooie voorstelling geven. 12, 13, 14 juli uh, op Zandvoort natuurlijk. Met onze serie. Ja. En de rest van het jaar zitten we in de rest van Europa. Dus dan zijn we echt aan het zwerven door heel Europa. Als een stelletje zigeuners. Maar uh, we, komen <laughs> ja, we komen ook even naar Zandvoort toe. Hè. Volgend jaar gaat die serie nog groter worden. Dan gaan we Kijk. zelfs naar Italië en Zo. Spanje. En uh, ja, het wordt. Uh, en dan heb ik het eerlijk gezegd. Mega, mega druk mee. Ja, ja, ja dat ja. wil ik er best geloven. En wanneer kom je op Stantvoort? Uh, 12, 13, 14 juli. Ja? Dit jaar. Tijdens, tijdens de Samford summer, summer Trophy heet dat. Ah, kijk, vriend. Nou ja, het, is geraden, ja. het is jullie geraden, hè? Het is jullie geraden, luister. Ik denk dat we ook weer een weekendje live gaan. Dan. Ja, dat denk ja, ik, dat denk ik, ik ja. ook. Ik voel ja. weer een evenementje aankomen. Ja. Maar, maar even nog uh, voordat je met uh, Rob over echte, echte autosportzaken gaat praten. Ja, ja. Uh, historische kramperie, want dat is het volgende ZFM uh, ja. evenement uh, wat uh, op ons te wachten staat. Uh, uh, de waren geluiden, dat jij daar ook bij bent. Zelfs misschien gaat racen. Hoe staat dat Ja, ik, ik, ik, we weten het nog niet. We zijn oh. bewezen, de auto staat klaar, maar ja. de serie is nog niet klaar. Dus oh. uh, wat er allemaal gaat rijden. Uh, dus we zijn druk in gesprek met de serie of mijn auto mee mag doen. Oh. Want daar zijn natuurlijk allemaal regeltjes aan verbonden en ze vinden we, denk, kennelijk mijn autootje te snel of te Wel, langzaam. En wat, weet het niet. en wat voor auto heb je dan? Ik heb een Formule 3, een krak uit euh, 1973, waar ik mee wil doen. Ja. Maar daar hebben ze wel klassenrijden, dat, dat dat mee kan rijden. Maar euh, eigenlijk, weer deze is weer net te oud. Ik zei, jongens, laat mij lekker mee, hoppelachtig, ik vind het helemaal niet. Maar, maar ja... Dan, en dan is je auto te oud. Ja, ja, ja, ja, inderdaad, Thomas. het is heel scherp opgemerkt. Ja, je hoort er heel gewoon opgemerkt, bij. Opgemerkt, hè? Ja. Ja. Ja. <lacht> ja. Je hoort erbij en daar gaan we voor zorgen. Maar we kunnen je sowieso inboeken als uh, verslaggever uh, bij ons, of niet? Ja, sowieso op de zondag. Zaterdag heb ik natuurlijk een beetje, moet het hier vandaan doen, de winkel blijft wel gewoon open. Of ik moet die twee jonge jongens hier aan gaan kijken dat ze het willen gaan doen in die tijd. Een winkel draaien. Nee. Nou, ze staan ja te knikken, dus misschien ben ik zaterdag ook wel ja, bij okay, ja, ja. we, hey, we regelen het helemaal live, dus uh, staat genoteerd, leuk. leuk. Dat is uh, dus, met de historische Grand die, derde, derde weekend uh, van uh, juni. Dan uh, is ja. het zo ver op het circuit uh, van uh, Sandvoort, met uiteraard ook weer de parade door het dorp, hè. Mogen, mogen ze weer over die drempel bos gaan? Ja, ja, ze over, mogen weer uh, Misschien door... kan je wel meedoen met je Formule 3-auto. Dat uh... is de auto. Uh, oh, dan, ga, dan ga ik wel heel vaak weer met mijn kont over de grond schuren, denk ik. Dat gaan we niet doen. Zeg, dan, volgend weekend uh, Dan hebben we weer DTM. En, uh, ja. Hier in Zandvoort. Ja, dat, ja. Is, dat is natuurlijk weer uh, Dit geweldig, Dit toch, Rob? Ja, dit, ja, nou, dit aankomende weekends. <laughs> uh, DTM is altijd geweldig. Leen, ja jongens, het is niet meer het oude DTM van vroeger Toen nee. alle fabrieken gewoon meegeen zaten. Noem het maar gewoon GT3. Uh, nog steeds hele dikke auto's. Hè. Uh, en er wordt... Uh, uh, laat het zo zeggen. Als ze het doen als het rest van het seizoen, dan wordt er heel veel schade gereden. Dus oh, ja? mensen die gewoon onderdeeltjes zoeken achter de vangrail. Ik zou gewoon een gaan. <laughs> oh, oh, oh, oh. <laughs> dat gaat altijd goed komen. Banden sturen. Ja, uh, dat het... Ja, nee ja, het is natuurlijk gewoon, GT3 is natuurlijk gewoon uh, uh, prachtige auto's of rijden daarmee. mee, Lamborghini's, uh, uh, McLaren's, van alles, allemaal dikke auto's uh, met uh, heel veel klasses erin. Uh, ik heb geen idee of ze een volveld hebben of geen volveld, ik heb nog geen deelnemerslijst gezien, Twi maar... Twintig auto's also, had ik gezien. Hoeveel? Twintig. Oh, wat een klein veldje is dat dan? Ja, dat, dat, gaat, dat, gaat, dat, dat is helemaal niks. Ik start niet eens met 20 auto's, dat vind ik geen wedstrijd. Ja, dus, nee, uh, voor dat... jou is het uh, helemaal niks. <laughs> maar blijkbaar voor de DTM is het heel wat. Hè? Oh, voor de DTM is heel veel. Nou, oké, okay, ja. prima. Nou, 20 auto's dan, dan uh, zie je ze af en toe voorbij komen. Zeg maar, <laughs> dan gewoon. maar ja, jongens, uh, wel mooie auto's. Uh, mooie autosport. En, uh, het, het, uh, het is alleen ja, niet meer DTM natuurlijk van vroeger. Nee. Hè? Nee, maar nee. gewoon de dikke alfas en de Mercedes uh, uh, gt GT. GTS of CLK GTS, hoe ze allemaal genoemd werden. Dat, waren, dat was wel de. Ja, jongens, dat was wel echt, echt de autosport. Dit ook wel. Ik mag niet zeggen dat het niet is, maar het is natuurlijk een afspiegeling daarvan. En 20 auto's, maar? Ja, ja, volgens het persbericht in de. En Rob, toch? De, de, de, de hoofd volgens mij wel. Ja, ja, 20 ja, ja, auto's. Maar het zijn niet de minste namen, Nee, oké, okay, maar er wordt er toch wel een beetje tijd dat ik me ermee ga bemoeien. krijg we ook anders. Nou, je hebt straks <tie> de tijd. Dus. Ja, neem jij de DTM even over? Ja. Nee, maar. Hey, jongens, uh... ik, ik, ik Even heel eerlijk. Ik heb drie, uh, 12, 13, 14 juli hebben we drie series aan de stad. Ik heb uh, twee tourwagen-series. Daar rijden er gewoon 50 weg, Zo. de wedstrijd. En de andere hebben we weer, dat kennen misschien de oudgedienden wel, de Sports 2000. Dat waren vroeger. Prachtige mooie strijkijzers. Met zo'n mooie Ford motor achterin. De 2000. Hebben we hebben de 36 mogen er maar maximaal 36 starten, helaas, verzameld. Anders hadden we ook 50 kunnen starten. Uh, maar daar zijn we er gewoon 36 aan de start. Dus ook vol veld. Ja. Het kan, hè? Het kan. Nou, maar, hoe doe, maar hoe doe je dat dan? Als, als je 50 aanmeldingen hebt en 36. Dan moeten er toch een paar afvallen. Dus ja, maar, dan, dan, dan, dan, dan Nee, daar zit ik uiteindelijk s'avonds gewoon de, de wedstrijdleider heel dronken te voeren en, en de volgende dag heb je het niet gezien. Zul we dat nog wel? Oké, zo werkt het dus. Zo werkt het dus. Ik heb geen geld om om te kopen, maar een paar biertjes kost niet zoveel. Zeg. Ja, nee, nee, nee. Hey, volg, ja? Vorige week hadden we een record trouwens hè, in Monaco. De kwalificatie 1 tot en met 10 was ook over de finish 1 tot en met 10. Geen verandering, oh. geen enkele verandering. Jongens, wat zaten we in Hemersland naar te kijken? Nou, dat bedoel uh, ik, drama. Nee, nee dit kan gewoon niet meer. Nee, nee, dit, dit kan gewoon niet meer. En heel simpel. En, uh, ik, uh, ik vind het moment dat je uiteindelijk gewoon van start gaat en je gaat zo rijden dat je bijna GP2 en Formule 3 tijden rijdt. En dan zegt jongens, ik moet mijn auto managen, mijn banden managen. Hij heeft helemaal niks meer met de snelheidsport te maken. Nee, zeker niet. Autorace, auto zeg ik altijd het is heel simpel. er gaan een paar lichten uit en dan is en het eind is ergens een finishvlag en dan moet je zo snel mogelijk heen rijden. Dat betekent gewoon trappen met het hok en zo hard mogelijk ook. Ja, dat is in Monaco natuurlijk helemaal niet meer gebeurd. Dat heeft helemaal 0,0,0 met autosport te maken en dat vind ik gewoon heel jammer. Onwaardig voor Monaco, zeggen we maar. Gewoon ja, onwaardig. Eh, ja, klopt. En weet je, ja, wij als uh, fans, uh, we kijken toch wel altijd even uit naar uh, Monaco. Maar als die race helemaal ja. begonnen is, dan denken we, waar zitten we naar te kijken? Dat is eigenlijk ja. elk jaar zo, hè? Nee, nee, nee, ja, de laatste jaren. Maar vroeger hebben we wel hele mooie wedstrijden in Monaco gehad hoor. In de jaren tachtig, dat we gewoon een finish hadden, dat niemand meer wist wie er gewonnen had. maar zomaar in de laatste ronde aan het uitvallen waren. Ja, jongens, oh, ja. dan heb je gewoon een mooie autosport. Uh, wie vergeet, uh, verge, uh, wie hebben toen niet het, het, het, het? Ja, de strijd tussen een uh, Senna en een Mensel. Dat Mensel er eigenlijk gewoon overheen wilde, maar dat gewoon niet kon. Uh, dat zijn mooie wedstrijden geweest, uh, regenwedstrijden, uh, van alles. Maar dit gaat. Nou, het, het maakt niet zoveel uit. Uh, als een wedstrijd een optocht wordt, als ze maar zo hard mogen rijden. Maar op het moment dat ze gewoon tien seconden langzamer rijden in de kwalificatie. heb je daar niks meer op die baan te zoeken. Simpel. Nee, klopt. En. Uh, yes. En dat, dat vind ik gewoon uiteindelijk gewoon een anticlimax voor de fans, maar ook een anticlimax voor de autosport. En uh, daar, zou, daar moeten ze in de formule 1 echt wat aan gaan doen. Maar, uh, dit, uh, dit, de eerste zijn het natuurlijk wel vrachtwagens, hè. Ze hebben net niet zo'n zwaaramp erop zitten, komt zwaar vervoer aan, maar uh, <lacht> voor voor, voor, voor, voor Monaco. Want het, uh, ja jongens, als je daar gewoon die in ziet nemen, dat is bijna steken. Het gaat ergens over. Dus ja, een be beetje jammer. Maar laten we hopen dat, uh, dat ze in de toekomst daar wat mee gaan doen. Maar uh, wat ik begrijp, worden die auto's nog zwaarder, nog groter. Dus, oh yeah. ja. We blijven de komende jaren wel met Formule 1 op Zandvoort rijden. Maar geen Formule 2 en geen Formule 3. Ja, dat vind ik wel een beetje al een kanttekening. Dat ik denk van hoe lang hebben we die Grand Prix daar nog in Zandvoort. En nou hoorde ik een heel raar verhaal. Dat het te maken heeft met vorig jaar de race van Imola. Die niet door kon gaan voor de Formule 2 en 3. En toen hebben ze Zandvoort gevraagd of ze daar alsnog konden racen. En toen heeft Zandvoort gezegd ja, dat past niet meer in de kalender. Dus we kunnen... We kunnen niks voor jullie doen, Ja. ze beste best een ja, reden ja. voor hebben. want toen zeiden ze van ja, nou, als je ons toe geholpen had, hadden we wel blijven rijden op Zandvoort. Zou het zo worden? Ja, ja. ja een beetje politiek allemaal. We weten natuurlijk niet wat er achter de schermen gebeurt. Maar ik zeg dan altijd weer, ze kunnen me altijd bellen. <lacht> ja, dan kom ik wel in het volprogramma met de Zeker krijgen ze wel een hele mooie autosport ah, van hoor. Ja, <lacht> Echt zeker. een hele mooie autosport. Ja, hey, en ik, moet... ik, ik beloof ze ook meer lawaai dan de Formule 1, dus dat is ook goed. Je moet een beetje spektakel dus, hebben voor die het tijd. Moet kunnen. Ja. Toewaar is weg. Ja, nou ja, zeker. Dus, uh... Nou ja, uh, we hebben het nog over, uh, over uh, oh. Max Verstappen. Ben ik er? Nee, je was even helemaal verdwenen. Ik oh. zei Toewaar is weg, zeg ik hier. Oh. <laughs> nee, we we hier. willen het nog even over Max Verstappen hebben. Want uh, ja? gaat hij nou toch naar Mercedes toe? Nee joh. Oh, ja. Nee, nee, nee. nee, oh, nee. Ik, ik, uh, tot 2026 zie ik helemaal geen verschuiving komen. Dus uh, volgend jaar, uh, geloof mij nou maar, uh, Red Bull is gewoon Checo en Max. En uh, daar gaat helemaal niks veranderen. Uh, daarna 2026 durf ik het niet helemaal te zeggen. Durf nee. ik het niet helemaal te zeggen. Nee, helemaal. Maar het is wel, uh, waarom zou hij, waarom zou hij, uh, nou ja, hij heeft gezegd van die auto ging natuurlijk al uh, vorige meter uh, meer uh, nee, op Monaco. Nou, en hij verwacht ook niet op Canada dat het uh, beter gaat? Nou, kijk, we, we hebben het te begin van het seizoen al een beetje gezegd. Hè. Er was natuurlijk heel veel rom, rommel uh, daar binnen Red Bull. En rommel werkt nooit mee. En uh, ik heb toen ook al gezegd, jongens: het is heel simpel. Als je er ergens een beetje loopt rommelen binnen een team, dat is, is nooit goed voor, de, voor ja, de prestaties van een raceteam. En toen zei iedereen: nou, dat is allemaal niet zo. Ik zei, nou, ik weet het niet. We weten natuurlijk niet wat er achter de schermen speelt. Maar dat opeens die Red Bull wel al zijn voorsprong kwijt is. Dat, dat, dat, zegt wel. dat zegt wel wat natuurlijk. Want ik kan me bijna niet voorstellen dat ze van de RB19 naar de RB20 een hele grote fout gemaakt hebben. Want, uh, als ze daar nou gewoon die RB20 gewoon een, of, de, of de 19 een ander naampje hadden gegeven, dat is 20. Hadden ze nog steeds voor haar gereden. Want zoveel harder zijn die andere teams ook niet gegaan. Dus ze hadden niet zoveel hoeven te veranderen. Maar als het rommelt. Ja, dan is er, gebeurt er altijd wat. Maar dat is ook goed voor de Formule 1, want Max die alleen maar wint, is ook niet leuk. En, en nu gaat er wat gebeuren. McLaren, enorm sterk, Ferrari komt ook terug. Ja, dan zeg ik wel, uh, dat wordt wel een leuk seizoen. Dit wordt wel een heel leuk seizoen. Ja, en ze uh, voelen ook dat er wat mogelijk is, hè, die anderen. Ja, nou ja, ze zien dat ze erbij zitten. En op het moment dat je ziet dat je erbij zit, ja, dan ga je altijd harder. Dat is altijd 10-0 voorsprong. <laughs> Klaar. <laughs> dus uh, we gaan het Canada zien. Het is niet een baan voor Red Bull. Nooit echt gewoon superbaan ervoor geweest. Nee, het heeft met de, de hobbels te maken toch? Ja, het heeft met hobbels te maken. Ook daar heel erg hobbelig. En kennelijk is die uh, RB20 zo stijf geworden, dat ze daar kennelijk toch niet wat ding goed krijgen dat hij met die hobbels om kan gaan. Ja, dan uh, komen je kiezen, dan komen je mond uit bij Max en bij Checo. Ja, daar moet je even mee dealen. Dat is niet anders. Klaar. We, we, we, He? gaan, we gaan het afwachten, Redol. We, we weer... wachten het volgende week af. Ja, we Absoluut. We zijn, zijn weer helemaal op de hoogte. Of Wil jij nog uh, wat uh, melden? Wat echt uh, hot nieuws is? Nou, ik vraag me vooral of Kevin Magnussen mee gaat doen. Nou ja, hij heeft, geen, hij heeft geen straf gekregen, dus uh, dan denk ik dat hij gewoon mee mag doen. Trouwens, belangrijke beslissing dat hij daar geen straf voor kreeg, klaar. Dat, uh, dat, dat vind ik heel erg apart. Uh, maar uh, als, hij, als hij geen punten erbij krijgt, kan hij gewoon meedoen. Tessa dus het team zegt van uh, we willen het niet. Ja of hij moet iemand weer ophouden vrijdag of zaterdag. Ja dat, dat gaan we even bekijken. Dat gaan we even zien. Maar, ja, ik denk dat hij gewoon zijn pakje aantrekt en sowieso die vrije training instapt. Ik denk dat dat sowieso gaat gebeuren. Ja. En dan gaan we wel zien uh, hoe, hoe ze de rest daar ook binnen het team daarmee om, uh, omgaan. Hè? Maar, uh, ik moet wel zeggen wat hij daar deed, Monaco, no way, no way. Zo is dat. Dus, nou ja, dus, uh, daar stemmen we mee op. Ja, en volgende week vanaf de redboering, hè? En dan zitten wij op de redboering met, het, uh, met de jong dame Touring Katje. Dus dan ga je me bellen vanaf een uh, circuit weer. Zeker, Kijk. zitten wij weer in de studio en jij in de redboering. Heel ja. goed, tot volgende week dan, Rendel. Dankjewel en een tot, heel fijn weekend, tot, hè? Uh, dankjewel en jullie ook, hè? Hoi. Oké, okay, hoi, hoi, hoi, hoi. hoi. hoi. Een Lady Mix plaatje, deze Domenica. En I gotta let you go. Zojuist so ja, stonden we Rende de los en de pit report. We zijn weer helemaal het hoogte van het autosport nieuws. En momenteel op het podium hier bij het buurtfeest hebben we niemand meer en minder dan Roy Donders. Hij is gearriveerd in Stadvoort en treedt momenteel hierop. In Salford Nieuw Noord. Dus wil je Roy nog even horen zingen. Dan ben je van harte welkom. Het buurtfeest vanavond tot aan 6 uur. Ik wil bijna zeggen, en daar zit je dan, hè? alleen uh, in de studio uh, pluspunt. Iedereen is uh, bij Roy Donders uh, aan het kijken, ook uh, mijn collega's. En Gelijk hebben ze wat, het uh... ja, is toch leuk om hem even te zien optreden hier uh, op het uh, buurtfeest uh, Roy Donders. We hebben net al een plaat van hem gedraaid, misschien zometeen nog wel eentje. Wij gaan een lekkere disco klassieker voor je draaien van uh, Rufus te met Chaka Khan en Ain't Nobody. En Ain't Nobody. Wil jij ja, wat zegt Thomas? Je, nou, ik spreekt wil vragen, zo naar microfoon. <laughs> ik wil de vraag of hij lekker is. Hij is heerlijk. Dankjewel Thomas. Thomas nou, ja. die, die, uh, is ik was zeg kijk op de webcam, van wat lekker is, ja, maar dat ja, werkt ja. ook niet echt. Nee, nee, nee. Maar goed, ja, dit is een, een drankje die hier veel geschonken wordt. En uh, waar men uh, ongelooflijk ah, van geniet. Uh, in ieder geval ge het, geel met een schuimkraag. Daarom. En uh, <laughs> waar het optreden bij de rooddongen, uh, ja, vloedt. Rooidongers, hè? Roy ja, Roy Roy ja, Dongen is <laughs> je En die, uh, um, hoe heet en, en, Hij kondigde net een polonaise aan. Dus uh, ik, dat, uh, er wordt nu waarschijnlijk een kleine polonaise gelopen <laughs> In Nieuw-Noord. Nou, laat ze lekker gaan. Zeggen. Kijken... Volgende week vrijdag. Ja, volgende week vrijdag. Daar gaan we het over hebben. Dat is, uh, dan is het kinderbeestfeest in Artes En dat viert zijn 25-jarig jubileum. Ja, 7 juni gaat dat allemaal gebeuren. En wat gaat er dan gebeuren? Dan gaan er 500 voertuigen uit verschillende plaatsen van Nederland. Waaronder Haarlem. Die vertrekken dan richting Artes uh, in konvooi. En dan ja, 500 voertuigen. Je zal zeggen, uh, welke voertuigen? Nou, van de brandweer, de ambulance, de politie, uh, de, uh, van de... Uh, nou, enzovoort. Enzo, alles wat maar een beetje een blauw zwaailampje heeft, dat uh, mag zo'n beetje meedoen. En uh, kijk uit, uh, Thomas. Je hebt het ook. Kortom gaat alles, de hele studio uh, wordt op een zeep geholpen. In ieder geval, uh, dat gaan, allemaal kinderen die mogen daar... Uh, mee naar Arthus met zo'n voertuig. En dat is dan een enorme optocht. En de sirene gaat dan aan... Uh, met name in de tunnels. Dus, uh, je kent dat wel, uh, Rob. Daar die, uh, die tunnels bij Amsterdam. En dat is me toch een koleraar. Dat heb wil het... je niet weten. Nee, dat wil zo. je niet weten. Ik heb er één keer aan meegedaan. Ik werd er zelf een beetje uh, helemaal jack van. Uh, het Rode Kruis en de reddingsbrigade... doen trouwens daar ook aan mee. Um, uh, dus dat is hartstikke leuk. Defensiezieken ook voorbij komen. Je, je, je zal toch met een tank mee mogen rijden. Zeg, oh, we hebben geen tanks in Nederlands. Nou, dat is een beetje. Nee, jammer. die hebben we weggegeven. Ja, toch? die hebben we weggegeven. Ja. <lacht> In ieder geval voor veel Amsterdammers is het een bekend fenomeen in juni, de lange uh, rijen politieauto's nou, enzovoorts die ik uh, met uh, zwaa uh, zwaaiende kinderen op weg naar Artes en dat gebeurt allemaal tussen vier uur middags en uh, elf uur s avonds. dan zijn uh, verschillende straten rondom Artes afgesloten. Ik heb wel eerder filmpjes gezien op uh, Facebook en andere uh, social media, die kinderen die vinden dat geweldig ja. hè? als ze in zo'n auto zitten. Dat is het ook. En dan mag de, de, de sirene aan. Dan dus klunderen ze helemaal. Ja, dat is, dat is natuurlijk geweldig. En, uh, nou, en dan gaan, rijden ze dus naar Arters En dan gaan ze daar gezellig uh, rondkijken in arters. En arters is dan voor het gewone publiek uh, uh, gesloten. En uh, nou, de hulpverleners die parkeren hun voertuigen. En uh, die kijken dan ook, uh, doen ook een rondje Arthus. Uh, tenminste, zo was het uh, in die tijd dat ik het nog uh, heb meegemaakt. Um, uh, nou, en dan breng je zo'n kind weer, uh, weer terug. En dat gaat dan uh, op ongeveer, dacht ik, op dezelfde manier... Want ja, dat moet natuurlijk allemaal in konvooi onder begeleiding van politiemotoren. Dus uh, tel uit je winst. En uh, let wel, dat gaat niet op kosten van een belastingbetaler, Want uh, iedereen die daar als hulpverlener aan meedoet, die doet het gewoon in zijn eigen vrije tijd. En hoe lang doen ze dat al? Is, uh, nou, dat doen, ze, dat doen ze dus al 25 jaar. 25 jaar? Ja, dat ja, kan je, je? nagaan. Nou, dus 25 jaar geleden ging het waarschijnlijk nog met paard en wagens. En, <laughs> waarschijnlijk, waarschijnlijk. Dus dat was hartstikke leuk. Dus mocht je een kolorne tegenkomen vrijdagmiddag 7 juni na 4 uur dan uh, is er dus niks aan de hand. Uh, het is alleen maar de kinderbeestfeest uh, die onderweg is naar Arters. Dankjewel voor uh, deze melding. Leuk voor de kinderen dat het er weer is. Volgende week vrijdag. Wat er binnenkort ook is, hou je van voetbal, Benno? Uh, nee, niet echt. Nee? Bent ook geen uh, Oranje-fan als uh, Nederland speelt. Oh, nee, nee, nee, nee. nee. Even in, in het café kijken bijvoorbeeld, op een groot scherm, op plein. Oh, oh nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Maar we gaan er wel eentje draaien, hoor. Oh, oké. Okay. Hier is uh, Marco Schuitmaker en Alles kleurt Oranje. De helden van Oranje en het Oranje Legioen. De wereld aan onze voeten, ja, we moeten het nu doen. De spelers staan er klaar voor, het stadion zit vol. Die spits, ik weet het zeker, heeft een neusje voor de goal. Oh, oh, oranje, alles kleurt oranje. We staan achter de Nederlandse ploeg. Oh, oh, oranje, alles kleurt oranje. We juichen jullie toe vanuit de kroeg. We gaan vechten als leeuwen, ja dat zit in ons bloed. We gaan voor die beker en we worden kampioen. Spanning en sensatie, de wedstrijd gaat van start. Dus pak nog maar een biertje, het dag gaat er weer af. Maak je boos maar nat voor het Nederlandse shirt. België of Frankrijk, jullie zijn nu aan de beurt. Spanje en ook Duitsland, jullie krijgen ons niet klein.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 Al onze jongens, dus ja die gaan het nu. En toch, als ik dit hoor, kom ik weer helemaal in de sfeertje Ja, hoor. kijk, dat, ja, dit dat is, lekker, hoor. daar word je wel vrolijk van. Natuurlijk. Alles kleurt al ruijen Marco Marco Schuipmaker. Ja, ja geweldig, helemaal goed. Krijgen we zin in het uh, EK-voetbal in Duitsland? Ja. Ja, maar heel binnenkort is het uh, zover. Dus, uh, Oké, okay. nou weet je wat ook heel binnenkort zover is? Nee. Dat is woensdag 5 juni om 11 uur. Dan is uh, burgemeester Daan van Molenburg, is er namelijk ook bij, die neemt dan een bezoek aan de Speedmobiel. Dus wil je ze een le lekker snuifje, een pilletje en dat soort dingen. Nee hoor, dat is een grapje. Kijk, het gaat namelijk om die Speedmobiel. Dat gaat uh, over de productie van drugs. En die productie van drugs uh, neemt grote risico's met zich mee. Zoals het vrijkomen van giftige dampen, brand. Nou, dat hebben we wel eens in de, in de regio. Nee, wat was het in Rotterdam? Die ontploffing, weet je wel. En, uh, ont ontploffingen en criminele rekeningen. En uh, vooral omwonenden lopen hierdoor gevaar. Weet jij waaraan je een drugslab uh, herkent? Uh, welke signalen kunnen wijzen op drugsproductie? En wat je moet doen wanneer je vermoedt of dat er ergens drugs wordt geproduceerd, of er bovenop uh, of ergens hen wordt geteeld? Ja, die, die geuren, meisje. Ja, die geuren. Maar ja, goed, uh, dat is natuurlijk met elke drugs is dat weer anders. Dus, uh, nou, wat die spullen. Speedmobil laat doen, dat is dat je de signalen leert herkennen uh, van, deze, uh, van al wat ik net genoemd heb. En dus kom een kijkje nemen in die speedmobiel. is een grote aanhanger uh, waarin een drugslab is nagebouwd. En eens even kijken. En de Speedmobil staat woensdag 5 juni op de markt in het centrum van Zandvoort en is vrij te bezoeken. En als je dat samen met de burgemeester wil doen... dan moet je dat uh, s ochtends om 11 uur uh, komen. Want dan is uh, David uh, Molenburg er ook. Zeker. Dus, uh... Nou, dank je wel even voor dit bericht. Als ik naar buiten kijk vanuit uh, de studio hier uh, in uh, Pluspunt bij het, uh, buurtfeest... dan uh, zie ik uh, heel veel mensen die uh, net genoten hebben van het uh, optreden van uh, Roy Donders. En als ik zo naar ze kijk, is het tot de laatste niet meer lopen kan. En daar heeft Roy Donders ook een plaatje over gemaakt.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 Yeah Mag hey. nog helemaal niet naar huis, toch? Nee. Dan gaat hij uh, naar Zeeland, hè? Zo meteen uh, ook daar weer optreden. Zoals. So. Nog even twee uur in de auto N zitten. Dus hij heeft een lekker. drugschema. Ja. In ieder geval net genoten van uh, Roy Donders. Joris zijn single inderdaad. Uh, met uh, tot de laatste niet meer lopen kan. Het is echt waar, zo heet dat uh, plaatje. Nou, voor ons zit het er weer op, uh, Benno. Ja, wij gaan lekker uh, afbouwen uh, hier. Of opbreken, zoals het heet. En, uh, oh, uh, Hans Bordman is al begonnen. Die <lacht> trekt gewoon overal de stekker. Dat kan jou het schelen. En we hebben nog vijf minuten, Hans. <lacht> Rustig aan. En uh, we zien jullie graag uh, straks uh, terug bij het volgende evenement. En dat is de historische Grand Prix. Uh, op het circuit van Zandvoort natuurlijk. En, uh, nou, wie weet wat daarna allemaal nog volgt. Ja, dan huur ik jou ook weer in. En dan, ja. uh, dan uh, ben je weer op de radio, in ieder geval. Ja, precies. En uh, volgende week zijn we er weer met uh, Zandvoort op zaterdag. Ook dan weer gewoon tussen twee en vijf vanuit uh, de studio. En goedemorgen Zandvoort uh, ook weer uh, vanuit uh, Rabbel, neem ik aan, toch? Ja, waarschijnlijk wel. Oh, ja, nou, dat maar ja, ik niet. nou ja. Niet helemaal zeker, maar uh, we gaan, we gaan er vanuit dat het uh, Rabbel is. Oké. Okay. Dus, ja, Heel fijn ja, weekend allemaal. Dat ja. En Thomas ook bedankt, want jongen, jongen, als we Thomas niet hadden vandaag, dan waren we toch weer nergens geweest. Hè? En uiteraard Roy van Buring met de organisatie van Insight. site. Geweldige uh, ontvangst hier ook uh, voor de lokale omroep CFM zijn we heel blij mee. En uh, veel plezier, zometeen met Entertainment for non You. Non-stop, de beste muziek. Ja, wij hij. Some things in life bad...